Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Iran zijn 70 mensen omgekomen door overstromingen in verschillende delen van het land. Al drie weken lang vallen er zware regenbuien. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn zo'n 400.000 mensen in gevaar. Tienduizenden vrouwen en kinderen moeten onderdak zoeken in veiliger gebied. De mannen moeten achterblijven in de getroffen gebieden om te helpen bij de aanleg van nooddijken. De overstromingen zijn de ergste in 70 jaar. Het hoogwater komt op veel plekken na jaren van droogte. Een man is gisteravond in Scherpenzeel zwaar mishandeld... toen hij een buschauffeur wilde helpen. De verdachte ging door het lint nadat hij de bus had gemist. Hij probeerde de weg te blokkeren toen de buschauffeur door wilde rijden. Het slachtoffer zat tijdens het voorval in de bus en sprak de verdachte aan. Hierdoor, hierop kreeg hij flinke klappen. De verdachte wilde er daarna doorgaan en probeerde een vrouw uit haar auto te trekken. Twee andere inzittenden werkten hem uit de auto. De verdachte is aangehouden. Op de A1 bij Badmen heeft de politie vannacht... een truck met gestolen auto's van de weg gehaald. De politie kwam de vrachtwagen op het spoor... door een trekker in een van de auto's. Het bedrijf van het antidiefstalsysteem had een melding gekregen dat een gestolen auto op de A12 zou rijden. De auto ging met een constante snelheid van 100 km per uur over de snelweg. De politie dacht daardoor meteen dat de auto op een vrachtwagen was geladen. Dat vermoeden bleek juist. De bestuurder van de truck, een man van 32 uit Polen, is opgepakt.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 Vertel, over uh, Jan, heb jij snoog de plannen? Ga je aan de pizza? Ga je ja. aan de pizza? Ja, dat, dat, is een, dat is een afspraak die loopt al, ik geloof, drie jaar of vier jaar. <lacht> ja. Maar het is er nog steeds niet van gekomen. Dus vandaar dat ik deze maar eens een keer voor zo'n vaste luisteraar uh, nog eens een keer op de radio laat horen. Zo van, het wordt al eens een keer tijd dat we die pizza gaan eten. Zo is het. Dat was uh, Eros en uh, Terra Promissa. U drie alweer van uh, Zandvoort op zaterdag of de maandagmiddag. Wat gaan we doen, Albert-Jan? Uiteraard gaan we straks weer live schakelen met Duintjesveld. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Nes bij de wedstrijd S.V. Zandvoort tegen Marken. De wedstrijd die om drie uur begonnen is en zo net weer met de tweede helft is begonnen. Dus over een tweetal platen gaan we weer schakelen met Joop van Nes op Duintjesveld. Uiteraard hebben we Pit Report. Er wordt vandaag dit weekend niet gereced, maar er is natuurlijk wel ge, ge, getraind afgelopen week nog in Bahrein. En uh, ze hebben het lek boven uh, Red Bull, om het zo maar eens te zeggen. En Ferrari trouwens ook. En daarover natuurlijk meer tijdens Pit Report tegen, uh, tegen de klok van half vijf. Om half vijf is het tijd weer voor Dier van de Week. En uh, we hebben hem al een paar keer in de, in de uitzending gehad. Maar uh, hoe, ondanks het feit dat veel honden in het dierenasiel inmiddels gereserveerd uh, zijn... Uh, is Bert nog steeds uh, een van de vaste bewoners. Dus het wordt echt tijd dat Bert ook het dierenthuis gaat verlaten. Dat tijdens het dier van de week rond half vijf. Het gedicht van de week... Oh, het is een tranen trekken van het eerste uur. Want uh, ja, ondanks het is voorjaar. De tijd van het aspergeseizoen is weer uh, aangebroken. Dus we hebben uh, vandaag het gedicht van de week... een erg rakend en een gevoelig gedicht... De, onder de titel De Verliefde asperge. Ja, hij is best wel zielig, dat uh, gedicht. Eigenlijk wel, ja. maar uh, het is lief en een beetje vreed. Maar goed, het is een mooi gedicht... En liefhebbers ervan, rond de klok van kwart voor vijf is het zover het gedicht van de week. En wellicht nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, en half vijf dus dier van de week, Bert. Nou, als je dan Bert ophaalt, kun je meteen meedoen aan de Big Walk. Juist 14 april, op zondag. www.thebigwalk.nl voor meer informatie. Meer muziek nu, hier is Level 42 nog een keer. Level 42 draai weer toch wel geregeld voor je. De zaterdagmiddag bij Zoveerd op zaterdag. Maar deze plaat weer wat minder vaak. Dus vandaar nu uh, uh, deze gaan we houden van Level 42 voor je uitgekozen. Dat was To Be With You Again. Zo dadelijk gaan weer schakelen met Duitsjesveld naar Joop Fres. De tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Sanford tegen Marken. De nummer 6 uit de competitie tegen de nummer 3. Tussenstand op dit moment bij rust was 1 tegen 1. En zometeen meer over deze wedstrijd. Naar deze single van Beyoncé. Hier is ze met Love on Tap. Bring the beat in. meteen schakelen met uh, Duitsersveld. Joop, je hebt een doelpunt. Ja, helaas. Uh, niet voor de goede partijen, uh, Rob. Want hm. uh, het, waar het vandaan komt, mag je weer weten. De het was gewoon de sterkte, de eerste tien minuten van die tweede helft. Het is ineens ligt hij achter Daan Kerkman. Ja, onoplettendheid. maar dat is niet de eerste keer dat Svans erover komt dit jaar. En uh, nu moet Sand op weer gaan proberen om in ieder geval gelijk te spelen en zo mogelijk dan nog een keer te winnen. Daar gaat een paas van Julen Berg Belenkamp. Er wordt, oh, er wordt gevraagd om een uh, atleet ook voor een handsbal in het vak Maar de cijfer zegt dat het op de borst van de speler kwam. En uh, Marken mag nu uh, nadat uh, de water de bal op de schijnlijn werkte, de bal ingooien. Dat dus is dus ondertussen gebeurd. En op de, eerst, op de helft nog steeds van Marken. En daar uh, is het uh, ja, uh, uh, Olivier Riva, die gaat die bal helemaal weghalen, terughalen, want heet, er werd een diepe bal gegeven en niemand liep erop, dus de bal is niet verzond voor uh, Rivaar. Er, er kan die bal niet tijd, er wordt weinig bewogen, de spitsen staan stil, het middenveld is ook niet afgelopen op dit moment, en dan wordt de bal maar helemaal naar rechts gespeeld. Daar, uh, daar staat, even kijken. Um, Dani Kirchhoff, die de bal terug speelt naar uh, Berg. Nee, nee, uh, ja. En daar gaat nu uh, Bergen-Bellenkamp, müllerberg Maakt Maak wel leuke bewegingen, kan die bal weer niet kwijt. Waar wordt ik stand voor speeld? Kirchhoff. Kirchhoff, kan er 5,6 meter gebied in? Nee, net niet. Stop dat, dit water. Dit water gaat natuurlijk weer kappen en geeft dan een mooie paas. En daar wordt eigenlijk uh, Robert Christine van de bal afgehouden. Uh, een beetje afgehouden, maar goed, schijf ze de in voor het mag. Doorgaan halve En uh, Marker mag weer aan een aantal houden. Dat is niet goed gedaan daar. En uh, Stanton neemt het over. Berg aan de, aan de linkerkant van het veld. Berg en. Oeh, er wordt bijna Oeh, dat scheelde heel weinig. Dat geweest. Maar goed. Dus het mag doorgaan van de strijd zitten. En, en nu komt uh, Michiels. Die raakt die bal kwijt. En de bal gaat via een been van Marker over de zijlijn. Fransen mag blijkbaar niet gaan gooien. Dat is heel raar. Maar nou goed, er uh, zal wel via Sampson gegaan zijn, want hij zet die Sampson niet altijd terug van Speler Spelen, even kijken in de... van een heleboel mensen hoor, 57e minuut. De stand is 1-2 helaas en uh, Sampson moet eraan gaan trekken, erop. Dankjewel, Joop, voor uh, die moment. Even een half vijf komen we weer bij je terug. Tot zometeen. En uh, ondertussen draaien we uiteraard nog uh, wat lekkere muziek en hebben we informatie voor je. Zo is de zaterdagmiddag elke zaterdag gevuld tussen 2 en 5 uur. Nu terug naar de jaren 70 met Delegation. Hier zijn ze met Where is the Love?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 Muziek uit de jaren zeventig, ditmaal van Delegation. Jorden, Where is the Love. Ja, we zijn er elke zaterdagmiddag met heel veel muziek en informatie. En wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zalvoorts? Dat kan heel eenvoudig via onze ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Storm. Zoek even onder ZFM Zalvoort en blijf op de hoogte. They Het avontuur van Treintje Oosterhuis. plaats van alweer heel veel jaren geleden, dat was Vlieg met me mee. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Albert we zitten weer klaar voor de laatste nieuwtjes uit uh, de Pits. De Formule 1 nieuwtjes, daar hebben we het dan over, Albert Ja, dan kijken we even terug naar de Formule 1 in Bahrein. Want daar gingen de Corvette Boel, uh, met name met Max, niet helemaal uh, naar het zin. Maar ook bij Ferrari hadden ze problemen. Na de inleidende beschietingen van de Formule 1 seizoen 2019... vindt Red Bull Racing zichzelf terug op de derde plaats... in het constructeurskampioenschap. Alhoewel de samenwerking met Honda hoopvol stemt... weet Helmoet Marco dat zijn formatie nog stappen moet maken met de RB15. Die marge ligt volgens de topadviseur vooral in de aerodynamische vlak. Zodat Red Bull na Gasly's crash in Barcelona... tijdens de afsluitende testweek nog altijd wat achter de feiten aan. Dat komt doordat we die laatste testdag... Met een redelijk pakket moesten afwerken. Omdat we toen niet alle onderdelen voorhanden hadden, verkondigde hij in een exclusief interview met motorsport.com. De formatie bracht de gewenste onderdelen vervolgens wel mee naar Australië, maar moest ze daar dus zonder testkilometers door de crash van Gasly meteen inzetten. Het tempo leek op Alberts Park nog wel bemoedigend... maar kwam volgens Marco vooral doordat Ferrari nog niet haar ware gezicht toonde. In Bahrein vonden we echt een, zwak, een zwakte in onze aerodynamica. We hebben toen al meteen enkele veranderingen doorgevoerd... waardoor Max Verstappen tijdens uh, de tijd afgelopen dinsdag al beter was. Ja, mag je even storen? Joop ja. van je hebt een doelpunt. Nee, ik heb een penalty. Oh, een penalty? Witwater snijdt het 60 meter gebied in, wordt onreglementair uh, naar de grond gewerkt. En de wedstrijdzitter is heel resoluut en terecht naar de stip. Jesse Daan, die net erin is gekomen, die mag die bal gaan nemen. Nu is eigenlijk het grootste dus achter die bal op. Dat is een 5-jaar van de 5 En hier 2-2. Mooie, mooie penalty genomen voor Daan. Het op is nou er in haar, want we moeten gaan winnen. Goed, dus 2-2. We spelen in de. 67 Dankjewel Joop. Nou, Goeie berichten, gelijkspelletje. De Pit Report verder. Ferrari heeft bekendgemaakt wat precies scheelde... aan de motor van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Bahrein. Een zeldzame kortsluiting in het controlesysteem... blijkt de jonge monogask van de overwinning te hebben afgehouden. Leclerc bleek, leek in Bahrein op weg naar zijn allereerste Formule 1-zegen... tot zijn motor met zo'n 12 ronden te gaan begon te sputteren. De krachtbron van Ferrari draaide op slechts 5 van 6 cilinders zodat Leclerc machteloos in de Mercedes van Lewis, en, uh, Lewis Hamilton en Valerie Bottas moest laten passeren. Max Verstappen was de volgende die Leclerc zou inhalen, maar een late interventie van de safety car stelde hem in staat de derde plaats tot de finish vast te houden. Ferrari stuurde de defecte motor terug naar de fabriek in Marinello, waar men ontdekt heeft dat het een kortsluiting aan de basis lag van dit melee. Dit probleem hebben we nog nooit gezien bij het onderdeel... in kwestie klinkt het uh, afgelopen vrijdag... in een korte mededeling van het team. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Weer uh, de laatste nieuwtjes uit de Pitstraat. Formule 1 nieuws hier bij CFM Doen we elke week zo rond uh, kwart over vier op de zaterdagmiddag. En heel veel lekkere muziek. Ja, gaan we in naar Joffres 2-2 op dit moment. De tussenstand al daar. En wat de wedstrijd verder gaat brengen, hoor je zo by the record machine I knew he must have been about 70 He was strong Lekker hè? deze klassieker van John Jett en de Blackhearts en I Love Rock Roll. Ja, we gaan weer naar Joop van toe op de Duitsersveld, juist, juist de 2-2. Gelijkspel, en hoe is het nu Joop? Ja, uh, Mark is in de aanval um, wat al een paar minuten en ze hebben een hele nieuwe spits ingebracht, uh, Ramon Veerman, en die man is razendsnel. Die te ballen, uh, achter de verdediging wordt er gewoon geplaatst en uh, ja, uh, ene keer staat hij net niet bij de spel, andere keer wel, Dat dus het, het is uh, kille kille. Maar jongens, in ieder geval heel snel. Soms is nu een bal bezit. Op de helft van uh, Marken wordt daar geprobeerd om dit water aan te spelen maar die bal gaat, die aan verdediger over de treinlijn alleen Stamford nog gaan gooien. En dat doet eh, niemand berk en die gooit die bal nu naar, naar zijn berg, berg terug naar berk eh, En dat is een ja, diepe die paas en die komt ook weer terug, met straks weer terug naar berk en die gaat de 4 de verdedigen, weer naar nou, Berk-Beelekamp en die is de de De Je hebt maar een verschrikkelijk slechte bal los, maar gelukkig is de reactie van de verdedigers van de Marken, het dem slecht, dat Gansel weer in bal zit is. Zandvoort, op de helft van Zandvoort, Jesse Daan, het dat de linkerkant moet aan zeggen die is zo verschrikkelijk snel, ongelooflijk. Een mooie paas eh, naar eh, Aldertje Rifai, maar er staat weer de been van de verdediger tussen. Dat is een goede aanval van Zandvoort, eh, niet echt van Gevaar aan steen. en dat is het eh, berg die probeert dat die bal te pakken krijgen, maar dat lukt niet. De bal gaat nu naar helemaal achter toe voor Zandvoort, laat yes, ik het zo zeggen. En eh, Rifai kan die bal aanspelen naar, uh, even kijken, ehm... Uh, nou, dat is weer. Uh, Kerstien, Kerstien naar uh, Berg. Berg. Diepe bal op uh, Dit Water. Dus die is over die verdediging heen. Die gaat hem waarschijnlijk wel pingelen. Ja, legt hem breed. En daar is oh, cool. Kerstien er die bij komen. <klui> Helaas, het was een, een aardige bal van, uh, van Dit Water. Eindelijk reserveren en een man afgeven. En daar komt hij uh, nog voor zitten. En die moet weggekoppeld worden door, door de nummer 3 van uh, Marker. En dat is dan. Erik Keerhuis en dan komt er nog een koordie mee. De koord is vanaf de linkerkant en daar gaat de zit mee vermoeien, Jesse ja, de Ham. De Daar met rechts rest is een van de Er zijn niet te veel mensen in het toch van Frankvoort. En daar komt ook uh, de Friese de open, dat is echt hij wel niet toegesteld. Wel een lange bal, en dat is dit altijd die gaat over de achterlijn. En uh, de keeper van uh, Marker, en dat is Jesse Coroman, die kan die bal in het spel gaan brengen. die moet even wachten tot de spelers weer allemaal uh, proberen vrij te staan. Dan gaat die wel komen. Ver in de helft van Zandvoort, de Koen, uh, Fries, is onmerkelijk een van de kleinste spelers van het spel, heeft vaak een, een, een kopbal, omdat hij ontzettend goed timed. Zo ook nu. Weg gaat een diepe bal op de Vries. De Vries, wat gaat hij ermee doen? Hij is op de linkerkant, op de vleugel. Ja, en dat is een slechte plaats. Daar zat een speler tussen, er was getelegrafeerd. En, en Nijzerberg kon niet in de balbeschrift komen. Dus hij dus gaat Marker overnemen. En daar is overtreding op de nummer 5 van Marker. Uh, Jan-Peter van de Vis. Hoe is het mogelijk? Van de Vries, Marker. Uh, goed. Uh, een, uh, een vrije schot dus voor... Uh, Marke, op de helft van Zandvoort kun dus je 10 centimeter bellen van Zandvoort, ongeveer. Dus net over de middenlijn. Diepe bal, goede gepaasd. Je kan nog net voor krijgen en, en dan moet Zandvoort het wegwerken. En dat wordt dan gedaan door uh, Alle Furievaart, die de bal over de zijlijn werkt. Uh, nee, Marken mag gaan gooien. Diep op de helft van Zandvoort. 75 minuten loopt ondertussen, dus er nog een kwartier te gaan is dus in principe moet het tijdstil zijn om nog een bal te kunnen winnen. En dat is een slechte ingooien. dat wil je bij de F's om hem in te gooien. En als je dan een bal niet goed gooit uh, of je gooit hem te laat of je, uh, je tilt hem een op, dan moet je schijzen dat de v en dat heeft hij nu al een paar keer gedaan. En dat is natuurlijk erg dom, dat is gewoon balvliezen. dat is doodzonder. Maar dit is ook een domme bal van Zandvoort, gegooid. gooit. Marken kan het nemen. Een hele diepe bal en daar kan, uh, kijkt, uh, Koen ze kan hem wegkoppen. Voor Olivier Riva pakt hem nu was De Vries. naar De Vries. Dan een je Rivai direct ontbreken. Jesse de Haan kan er niet bij komen. Slechte paas trouwens. Heel slechte plaats, want er staat zonder twee spelers voor. Ja, dan moet je dan gewoon die bal niet doen. Dus mark in de aanval. door het centrum van, op dit moment. Aan de re rechterkant van Zandvoort. Dan komt uh, kappen, uh, ga ik hier uithalen. Nee, ik ga niet uithalen, speelt hem terug naar de nummer 14, de invaller van, van Marker en dat is dan uh, Stefan Plat. bal is nu aan de rechterkant van Zandvoort, maar, maar voor Marker gaat hij weer eentje halen. Dat is een, een hele strakke bal, maar recht op de keeper af, Daan Kerkman heeft er geen problemen mee. En brengt de bal meteen in het veld, kan de Haan erbij komen? Nee, de Haan kan er net niet bij komen, helaas, moet ik zeggen, want het is een aardige kans dat hij nog nog één eens voor zich had, maar dat is niet anders, Marker heeft het weer open. Marker, met uh, nummer 11. Uh, dat is uh, Arno Bos aan de rechterkant van de cel. En uh, nou, daar kan Sandra weer overnemen. Maar zo berg. Berg gaat een uh, mijter maken. En ja, speelt het over ver voor zich uit. En voet van uh, Marker gaan spelen. Hier die gaat, uh, raakt de bal aan. Gaat over de zijlijn. van mag gooien. We spelen in de 77e minuut. En de stand is nog steeds 2 Dank Dankjewel Joop voor dit moment. En zo rond 10 uh, voor 5 komen we weer bij je terug.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 Daydream weer een beetje op stem, uh, ja, jij Voor los... zo ja. meteen, Het gedicht van de dag. Oh, okay. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, inderdaad. De Monkey Story en Daydream Believer. We gaan op naar het gedicht van de dag. Oh, het is zo mooi en zo zielig eigenlijk, hè? Toch wel een beetje. De verliefde asperge. Hoor je dus dadelijk naar deze plaat van uh, Louie in de nieuws. De jaren 80, deze van Julie Louie en de nieuws. En if this is it. Nou, dan komt hij aan, he. kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Ja, het is wel een gedicht met een traantje, he, deze. Hier is de verliefde Asperger. Ik lag met jou in hetzelfde bed. We sliepen wel rechtop, maar jij stak er net wat bovenuit. Vandaar je blauwe kop. Ik was stapel op jouw lange lijf, dat mag je nu best weten. Ik vond je, ik vond je echt een reuze wijf, gewoon om op te vreten. Laatst droomde ik de hele nacht aan één stuk door van jou. Jij werd mijn bruid, mooi wit, omdat ik nou eenmaal van sleepasperges hou. Plots...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 Ik heb jou daarna, daarna nooit meer gezien, want ik lag al bij de stukken. Weet je wat ik nou het gekke vind? Het is eigenlijk heel stom. Terwijl ons leven in de grond begint, is dat nou bij de mens net andersom. Ja, zo is het uh, Albert-Jan. Wat een zielig verhaal eigenlijk, hè? Ja, maar ze zijn ook wel lekker, hoor. Ja, ze zijn wel lekker, hè? Ja, die asperges. Ja, ja. Jij hebt er geen moeite mee, nee. wil je zeggen. Goh, ja. Hier is de verliefde asperge. Luister maar. Komt-ie aan. Ik lag met jou in hetzelfde bed. We sliepen wel rechtop. Jij stak er net wat bovenuit, vandaar jouw blauwe kop. Ik was stapel op jouw lange lijf, dat mag je nu best weten. Ik vond jou echt een reuze gewoon om op te vreten. Laat stroomde ik de hele nacht aan één stuk door van jou. Jij werd mijn bruid mooi in het wit, omdat ik van sleep als versjes hou. Werd mijn droom heel bruut verstoord Ik bloedde aan mijn kuiten We werden allebei vermoord Door zo'n hovenier van Nuiten We werden in een kist gelegd En spoedig daarna gewassen Mijn rug was krom de jouwe recht Jij werd dus eerste klasse Wat vreet toch van zo'n hovenier Om zo uiteen te rukken Ik heb jou daarna nooit meer gezien Want ik lag bij de stukken wat ik het gekke vind? Het is eigenlijk heel stom. Terwijl ons leven in de grond begint, is dat bij mensen net andersom. Ja, misschien denk je wel van, wat een vreemde muziek eigenlijk. Wat een rare muziek draait hierop in denk Nou, het ging over de verliefde Asperger, het gedicht van de dag. En deze plaats, die hoorde daar gewoon bij. Nou, het slot van de wedstrijd van vandaag. is Veson voor tegen Marken. Maken we nog kansen voor winsten, Joop? Altijd. De wedstrijd is nog niet afgelopen. Er staan nog drie minuten op, de, op, de, op het scorebord. Maar ik denk dat er nog wel wat bij zal te worden. Want er zijn toch een paar keer de is geweest, wel niet zo gek lang, maar toch zijn ze er geweest. En Zandvoort, het staat onder druk van, van Marke, behoorlijk onder druk. Marker kunnen, kan elkaar goed vinden, wordt goed de bal wordt goed in de ploeg gehouden en er wordt goed gekeken, het wordt goed gelopen. En Zandvoort die, die loopt eigenlijk achter de feiten aan. En dit is een heel simpel schot van die uh, verschrikkelijk gevaarlijke veerman, want die heeft... Een minuut of tien geleden een schot op de taal gehad, een schot op de lat gehad van een schot op de paal. Eigenlijk weet het een, wel een doelpunt ging, maar in Herakoloi ging die bal. En dat was om de kans van de, de Haan, dat was ik, was ik even de, aan het vergeten te vertellen. Uh, de Haan die kwam in vrij en die schoten helaas naast. Dus het blijft nog steeds 2 2 De keeper uh, Korenband, je kan die bal dus in het spel gaan brengen. Dus die over het algemeen, met heel verre trappen, weer ver over de middenlijn. En weer in de, in de, op de borst van een van zijn eigen spelers, wat ik toch als de gaan overnemen. De vlieg naar de zijkant. Naar Berg Belenkamp. Berg Belekamp. die gaat kijken. Die zoekt daar langs de berg op. Berg aan, aan de rechterkant aan de zijlijn. Die probeert dat zijn man te profileren. Maar dat is uiteindelijk te veel. En hij is de bal weer kwijt. Komt voor Moet de drag gaan jagen. En dat uh, wordt goed gedaan door goed en die het passeert. Dus Maarten kan weer overnemen. Over voor de uh, rechterkant van het veld, een snelle aanval, nou, het wordt afgestopt door uh, uh, uh, Rifai die we hebben nog hele goede paas naar de uh, nummer drie en dat is Erik Veerman en die bal gaat voorlangs, gelukkig uh, en komt er niet bij komen. Koen begilse voor Zwanenburg, begilse naar Veerman, uh, een die erin is gekomen, uh, uh, die een paar minuten mag maken, begilse weer. Je kan netjes maken en wat doet hij ermee? Hij doet helemaal niks mee. Hij haast die bal verkeerd en dan wordt Sanford van de bal afgelopen. Nee, toch niet. Via dan Gielsen, Nijsselberg, Berg in de 16 meter gebied. Maar die bal wordt nu weggewerkt. Zandvoort, Nijssel Kastien. Kastien hij probeert die bal te bestrijden en dat doet hij ook al goed. En speelt daar berg aan. De berg blijft nog steeds aan die rechterkant staan. En die speelt nu, of uh, uh, nee, uh, die riep niet riep hij Samu Vertoet aan. En die speelt die bal diep, maar daar kan niemand van Sam van bij komen. Wordt weggewerkt door van, van uh, Marken. En dat was uh, Roy Honings. Sam mag gaan gooien dus, uh, op de hoogte van het uh, 16 meter gebied van uh, Marken. Dus wat is ondertussen gebeurd? Dan kan de uh, fysiën die bal voor. En daar kan bijna vertoeten die bal erin komen, dat lukt de net niet. En uh, Marken kan eruit komen. Teruggebracht nou, dat is een verschrikkelijke overtreding, een behoorlijke overtreding, in de rug geduwd van Castine. En er werd direct Zij schijnt er stond op dichtbij. En Kastien gaat hem zelf mee. Kastien, kijk, dat speelt daar een magie voor. De geertje, terug naar Kastien. Kastien heeft daar een diepe baas, maar even kijken, Putin, die kan er niets bij doen. Die wordt er van de bal opgezet door verdedigen. En die komt er weer een diepe baas, maar Stamford kan er tussen komen, gelukkig. En uh, uh, even kijken, dat is daar of uh, naar de Keirschel. Keirschel. Maar, Naar Maartse Berg. Hierover tegen de Kan. Berg probeert die bal voor te zetten, dat lukt niet. Om te verdedigen, die kan die bal wegwerken. En dat wordt weer overgenomen door Marke. Uh, Marke, dat, uh, dat snel eruit is, altijd. Uh, dat hebben we een paar keer gezien dat is een diepe paas, daar op, op nummer 14, of die nummer 13 die Veerman. En gelukkig uh, kan uh, Michielsen hem net even een klein setje geven waardoor Koen uh, dan van die bal kan pakken en weer wegwerken. Marker op het middenveld. Overgenomen door Koen Michielsen. Michielsen speelt de de haan aan. De Haan met de snelheid over de linkerkant. Wat gaat hij er mee doen? legt die bal breed. Uh, nee, daar niet zover toe, het werd ge geblokkeerd. Er is tien, nog een keer geblokkeerd, weer in het gezicht van het verdediger. En dat is een hoge bal, dat is te hoog, die gaat over de uh, lijnen, heen. En het uh, gevaar is uit de aanval van Zandvoort helaas. Marker mag die bal in het uh, spel brengen, de keeper, uh, Jeffrey Korelman. Hij heeft geen haast, waar, we spelen ondertussen in de, ik kan het net niet zien, is voor 90ste minuut. dus ja. Uh, we, we hebben nog tijd, maar hoe lang zal het worden? Hoe lang spreekt de bij. De bal is weggegaan ondertussen vanaf het 5-meter gebied. Kom, maar ze kan overnemen. Michiel, ze naar Krastevries. De Vries. Dat een breed voor Dirk Delenkamp. Dirk Delenkamp kan meters maken op de 16-meter. Dat is het... Oh, je yes. oh, slaagt. Yes. Yes. kon er net niet bij. Prachtig voorzet van Dirk uh, uh, Delenkamp. De Haan kon er net niet bij. En dat is ook wel een aardige kans hoor. Weer die bal op die veerman. Ja. En die is snel en die wordt afgevlacht en gefloten. De wordt overgenomen van de assistent uitzetten. En uh, de bal is dus buiten spel. Uh, even kijken, dit is eindelijk een nieuwe bal. Die was over de hekken heen gegaan. En uh, die is nu bij Bergberenkant. Naar uh, kastien ik kan er niks meer doen, speel terug naar Tiershoff, uh, Tiershoff naar Berk-Bellekamp. berk -Belikant. Belikant. probeert Probeer daar, uh, dat is daar, oh er wordt een overtreding gemaakt, er, dat was eigenlijk een voordeel, want uh, schrijfsel Berg die werd tegengehouden, al maar die kon toch doorgaan, en de schrijfseler had alleen het verpoten. En nou gaat er iemand een taart krijgen, en wie is dat? Bergveldkaart. Bij je zo'n praten tegen de leiding, ja, dat moet je niet doen. We zijn vaak gevoelig voor die schrijvers. En misschien is hij wel iets te ver gegaan. Ja, die zal het zeggen, je kon het niet horen, het is dus is zeggen maar gedaan. En het is er wordt wel genoteerd, dus die gele kaart, die staat. En op dit wordt een vrije slok genomen, en staat, nou kijk ik naar achter. Siena. Wat gaat u ermee doen? Het dus is eigenlijk al, bijna alle spelers die gaan rond de 60 meter van die En de lange mensen, dat zijn meestal de jongens in de die jongens van de marke, die ja, zijn Amerika langer dan die van Zandvoort. En daar gaat die kastenfries gaat lopen. Dus is, dat is een van de beste koppels van Zandvoort. Maar mag die dan nog een keer genomen worden of een nou? Wat gaat hij nou doen? Oh, hij moet een meter achteruit. Nou, verrijkt dan alweer. Een meter, echt meer is het niet erop. Maar goed, uh, het loopt nog een kastine van Nederland. Ja, deze flash ja. bal is slecht genomen en, het gaat en 2, van de kaart die dus in de de verdediging. Gelukkig verstand voor het over dus een corner voor De eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de een spel. De de eerste, de eerste, de eerste, dus de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de de band heeft er helemaal geen hoogte mee en dus, uh, ja, daar is het eindsignaal. Zandvoort speelt ja, misschien wel terecht gelijk tegen Marken. Ik denk dat de, scheids, uh, de wedstrijd ook geen uh, winnaar verdiende. Het is uh, geen echt denderende wedstrijd voor Zandvoort geweest. Maar ja, toch een punt erbij. Het is niet anders. Rob. Zo is het, dankjewel jou voor uh, je verslag uh, vandaag. En tot de volgende wedstrijd. Ja, oké. Okay, Ho oké, okay, hoi. Dat was jouw Fres, eindstandwedstrijd uh, SV voor Barker 2 tegen 2. Zodadelijk is uh, hij er weer, Frits. Even heel kort, Goedemiddag. Uh, hele middag. Hele goede zo dadelijk ben je er weer na vijf uur. Ja. Wat gaan we onder meer doen? We gaan eventjes bellen met Mike Versteeg. Uh, zijn uh, ja, single heet Ik liet jou mijn liefde zien. En Gerrit Havenman. En gisteren was ik nog jong. Ja, dat, gevoel dat zou mooi wel zijn. Wel ja. <laughs> en nice of Visje. En uh, ja, ik ben niet lui, maar gewoon te snel moe. Oké, okay, nou, dat kan ook <laughs> gebeuren. Dankjewel, veel plezier zo ja, dadelijk, dankjewel. Frits. Ja, en wij uh, zijn er volgende week weer, Albert-Jan. Ja, en uh, vergeet niet, Bert zit nog in Dierenthuis, maar die is, op oh, zoek, ja. Ja, die is op zoek naar een thuis. Ja, daar hebben we geen tijd meer voor. Dus kijk even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Oké, okay, dankjewel, tot volgende week. Dag, Doe, doei doei.